gaan wij praten met uh, Kevin Marcus van uh, Wim Hildering. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, we hadden eigenlijk een, uh, een soort groepsgesprek willen houden... met Nathalie Plantinga, de regisseuze, er ook nog bij. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus we gaan praten nee, nee, met nee. Uh, Kevin. Kevin, ja. Ja, goeiedag. wie is de gelukkige winnaar? Ja, dat kan ik natuurlijk nog niet zeggen, Ben. <laughs> Want dat is natuurlijk de vraag uh, die, uh, die uh, ja, tijdens het stuk... Beantwoord gaat worden. En daar hebben we wat leuks van gemaakt. Uh, in, de, in de pauze. Dus uh, bij binnenkomst krijg je eigenlijk een kaartje om te kijken. Van, nou, hè, waarvan jij denkt: van wie is de gelukkige winnaar? Oei, dus het wordt Zing nog naar een. Het, uh, bedrijf um... te kijken. <laughs> het wordt nog een puzzel. Kun, uh, kun je dat opschrijven? Dus nee, daar ah. kan ik nog geen, uh, geen uitspraak over doen. Nee, dat snap ik. <laughs> um, het wordt dus weer een, een, een spannend, uh, komisch verhaal. iets anders kan ik me bij uh, Hilding ook niet voorstellen. Nee. Um, het is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 Helemaal goed. Kevin, bedankt voor het gesprek en uh, wij zien elkaar volgende week. Yes, dankjewel ben. en uh, succes met de uitzending. Ja, dankjewel.